4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli hebben gezegd dat ze de stad morgen helemaal in handen willen hebben. Ze ondervinden nu in sommige wijken nog tegenstand van het regeringsleger. Dat heeft tanks en scherpschutters ingezet. De strijd concentreert zich rond het bolwerk van kolonel Gaddafi. De strijd leidde vanochtend op en is na uren van kalmte in de middag weer verhevigd. Het gebouw van de staatstelevisie zou door de rebellen zijn ingenomen. Waar Gaddafi zich bevindt is onduidelijk. De opstandelingen hebben laten weten dat nog voor de opmars naar Tripoli is onderhandeld met de autoriteiten. Ze zeggen dat veiligheid in Tripoli een van hun prioriteiten is... en dat ze wraaknemingen op hun tegenstanders willen voorkomen.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 Israël en Hamas hebben na vijf dagen van beschietingen... een staakt het vuren afgesproken. Het gaat om een informele overeenkomst... waarbij Hamas belooft militanten te dwingen af te zien van geweld. Het geweld begon donderdag met een aanslag in het zuiden van Israël. Sindsdien bombardeerden Israëlische vliegtuigen doelen in de Gazastrook en vuurden Palestijnen vanuit Gaza raketten af op Israël. Het geweld heeft de afgelopen dagen aan tientallen mensen het leven gekost. Gisteren was ook al sprake van een bestand... maar tot vanochtend gingen de beschietingen over en weer gewoon door.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 De A20 richting Gouda verknopen de Bresseplein 3... en op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam voor spijkenissen 4 kilometer. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazener, fondsmanager bij Robeco. Wij hebben geleerd in dit soort tijden het hoofd koel cool te houden. Al 80 jaar staan wij voor een gedegen aanpak...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 Gaan ga meteen naar jou, Ger. Ja. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u totaal vijf op deze zender Radio 1. Op maandagmiddag, zoals u van ons gewend bent... met ons panel Schuld en Boete. Daarvoor zitten hier vandaag in de studio twee strafrechtadvocaten. Willem Anker, hartelijk welkom. En Peter Plasman, ook welkom. Ja. En Jeroen Recour, hij is... Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid en oud-rechter. Dat zeggen wij er altijd bij. Aangezien het hier een juridisch panel betreft. Dan weten we maar waarom Jeroen Recourt hier zit. Ger. Willem Anker. Jullie bureau heeft als klant Robert M. Hoofdverdachte in de Amsterdamse Zedenzaak. En dat hebben jullie geweten? Dat weten wij inderdaad al vanaf uh, december. En de reacties zijn niet van de lucht. En die zijn overwegend uh, negatief. Het gaat dan om... Honderden e-mails, e telefoontjes? Ja, het is, uh, met name zijn het honderden e-mails, soms honderd per nacht. Hè, ze worden vaak s'nachts verstuurd en nou, anoniem. Nou, zegt vast. Nou, Het zegt wel wat, dat het om een deeldag tik gaat van Nederland... dat uh, zeg maar eerst schiet en daarna de roos tekent. Mm. Uh, <lacht> niet meer gewend is om tot tien te tellen en alles er maar uitgooit. Laatste weken is er een kentering, want dan zien wij positieve post. Dat is fantastisch voor een strafrechtkantoor. Dat zijn mensen die tegengas geven en zeggen uh, wat, van... Houd ja, ze de recht. Uh, het is belangrijk dat jullie er zijn voor het evenwicht... Uh -huh. in de weegschaal van Justitie. Ga zo door, zet hem op. En dat is toch ook wel prachtig. En wat Even... zijn dat voor mensen eigenlijk, die dat tegenwicht... Nou, het eh, valt me verzorgen. wel op dat uh, er dan vaak bij staat... Uh, psychiater, psycholoog, uh, ja, toch advocaat, vakmensen. rechter, nee. officier. Een beetje ja de mensen die toch wat uh, voor, een beetje doorgeleerd hebben. Het is N. toch wel hard verwarmend. Peter Plasman, heb je dat wel meegemaakt? Dat je uh, iemand verdedigde en daar een enorme, je de, in, de woede op de hals haalde van, van mensen, sommige mensen? En dat ze dat ook lieten blijken? Ja, ja. ja. Net zulke narigheid? Ja. En welke de, cliënt de, jaren... was dat? Of, wil je, of zeg je dat maar dan. Ja, wel, ik heb in de jaren negentig een meneer bijgestaan die werd verdacht van ernstige zedenmisdrijven, een Zwitser. Die had ook alle voorpagina's. En het was werkelijk. Uh, wat daar beschreven werd, waarvan die verdacht werd, dat was mm -hmm. ook niet, uh, niet mals. Ja, dan uh, precies dat beeld. Het barst mm. het los. Het was toen, maar ook uh, dat massale. En daarbij komt ook nog. Bij hun zijn ook nog ruiten ingegooid. Daar kunnen ja. dus ja. echt gewonden bij vallen, ja. Zes Zes ja. nachten achter elkaar ja. nu. Al is de link met, met Robert M nog niet helder. Maar uh, mijn broer is zes dagen en uh, ochtends op kantoor gekomen dat uh, de hele boel er weer uit lag. En is ja. het gebeurd bijna vervelend. eigenlijk dan altijd als het om zedenmisdrijven gaat, is nee. dat wat de woede zo enorm ja, opwekt? Dat is wel logisch. He. Ik ken die inwoners ook als politicus. En juist zedenzaken hebben in eerste instantie een heel emotionele reactie. Dat hebben we ja. allemaal als ons hier overkomt. We hebben eerst een emotionele reactie, en daarna gaan we nadenken. En internet maakt het mogelijk om die emotionele reactie bom, vol door te zetten. Bats, in één en keer. Dat ja. is uh, ja. de nieuwigheid. Die emotionele ja. reactie niet, die hebben we al jarenlang en dat is wel begrijpelijk. Alleen dat tientallen, dat is eraf met, uh, met de internet. En wij hebben tien jaar geleden gehad toen wij allerlei partijen bij stonden. wegens discriminatieovertredingen. En dan moet je denken aan uh, extreem rechts, Centrumpartij 86, mm -hmm. Centrum Democraten, Philip de Winter. Die hadden ja, maar... allemaal. Nee, dat was... Nee, uh, Allewel, nee, nee dat is niet helemaal nee, nee. nee. En toen nee. hebben we dus ook gehad... Uh, affiches over de hele voorgevel van het kantoor... ruiten eruit, ontlasting in de brievenbus... vijf nachten achter elkaar verfbommen. Dat was toen... Tien jaar geleden was het extreem rechts... en nu zijn het de zedenzaak. Nee. We zijn wel wat gewend... Maar het is ook wel zo, als je in de krant staat met een artikel... en je zegt als advocaat wat en het wordt geciteerd. die zegt iets op de zitting... dan staan er ook al twintig ingezonden stukjes, of ingezonden, geschreven... Van, uh, met de meeste uh, vreselijke ja. teksten. Dus het is ook, uh, ik ben er niet echt van onder de indruk. Ja, nee. wel die fysieke, maar die mailtjes... Ja. ik denk, mailtjes toch echt heel makkelijk gestuurd. Het is ook een soort sport geworden. Hm, je ja. ontwikkelt ook wel een soort eelt daarvoor. Ik wel. Ik, Dat uh, zal wel moeten, anders moet je me ophouden, Willem Manker, toch? Ja, ja, ik lees alles wel, in tegenstelling tot, uh, tot broeder Hans. Die, uh, ik, ik lees alles wel. Het is hetzelfde. Ja, maar er zijn ook veel oudere mensen die vol onbegrip zijn... en zeggen, Anker, ik kan uh, u niet meer volgen. En die krijgen dan van mij, daar neem ik ook de tijd voor... die krijgen dan een keurig, uh, keurige ja, te terug. En als het scheldkanonaden ja. zijn, gaan ze in uh, mm. archief A... En sommige mensen krijgen van mij bericht. Ja. Laten we even naar de inhoud gaan. Uh, Robert M. die wordt nu onderzocht in het Pieterbaancentrum. Tegen zijn zin. Nou dat levert twee vragen op. Kan hij tegen zijn zin onderzocht worden? B. Heeft dat, heeft dat eigenlijk wel zin? En waarom wilde die niet? Dat laatste eerst misschien. Het is in Nederland zo dat de rechter kan bepalen dat je onderzocht wordt. En dat hij in dit geval naar het PBC gaat. Dat houdt Robert M. niet tegen. Dus hij gaat er gedwongen naartoe. Op het moment dat hij er is, kan hij zeggen, ik werk niet mee. Want dat recht heeft hij, dat heeft men. Het valt natuurlijk niet mee, want dan moet je zeven weken lang niet meewerken. Mm -hmm. um, om te stimuleren dat hij misschien toch een beetje meewerkt... verblijft hij daar gelijktijdig met zijn echtgenoot. Dat is bewust zo gedaan? Uh, ga ik wel vanuit. Mm. Voor toeval lijkt me dit wel uh, heel bijzonder. Ik heb hem vrijdag bezocht. Uh, hij werkt op dit moment niet mee. Maar dat betekent niet dat hij uh, een TBS-maatregel uiteindelijk zal kunnen voorkomen. De kans mm -hmm. verkleint hij wel. Maar, maar waarom wil hij het niet? Waarom wil hij dat onderzoek niet? Hij is, heeft gezegd op de openbare zitting dat hij niet wil meewerken. Uh, gelet op de slechte ervaringen die hij had met gedragsdeskundigen in Letland. In Letland? Mm -hmm. Ja. En um, hij is denk ik. Kennelijk ook wel bevreesd dat de maatregel TBS kan komen, die in dit geval wellicht heel lang kan duren. Mm. Die kans verkleint die door te weigeren, maar je kunt met een weigering ook de TBS-maatregel wel aan de broek krijgen. Dat, dat is zo, is bij, Peter bij jullie en C. ook gebleken, er wordt, er wordt vaak gezegd dat advocaten meer en meer tegen hun uh, cliënten zeggen: werk maar niet mee, want zo kom je misschien uh, in elk geval onder een TBS-regeling uit. Is dat zo? Is dat sterk dat... en zet, dat, dat je zegt niet doen? Ja, nou, ja er kunnen redenen zijn om het wel te doen. Maar als iemand zegt tegen een advocaat als cliënt... ik wil eh, alles doen om geen tbs te krijgen... dan ligt het vaak voor de hand om te zeggen, werk maar niet mee. Vooral als je zelf in kunt schatten, als iemand wel meewerkt... dat tbs dan wel in de reden ligt. Mm -hmm. Maar het is wel maar je als, kan als het dus niet altijd weigert, voorkomen, begrijp ik. Nee, als iemand nee. weigert, is dat een zelfstand, dan heeft de rechter de mogelijkheid... om tbs op te leggen, als mm hij -hmm. dat maar ergens op kan baseren. Er moet wel een stoornis zijn of een gebrekkige mm -hmm. ontwikkeling... maar dat hoeft niet uit een pbc-rapport. Nou, we hebben komen. wel een griezelig, uh, griezelig ontwikkeling, Plasman, op dit moment. In de zaak Julian C., mm -hmm. die uh, jong jongetje op een school heeft gedood. Die heeft nu van het hof arnhem tbs gekregen. Hij werkte niet mee, wat heeft het hof gedaan? Een oud rapport ja. gevonden. En de ja. indruk die de rechter zelf had, van beelden uit detentie en op de zitting... heeft men gecombineerd en gezegd, uh, ja, deze man is volstrekt verward. En dan trekt die rechter eigenlijk uh, alle drie trekkers een witte jas aan. En die hebben hem TWS gegeven. Dat is een ontwikkeling. Maar dat heb ik al tien jaar geleden meegemaakt bij een illegaal. Het. Iemand die illegaal in Nederland was, waar niets van bekend was. Um, en waarvan de rechter ter zitting zei: Ik zie zo dat u gestoord bent. Ik, leg u, uh, nou, ik zou uw TWS ja, opleggen. Hoe erg vind oh. je van dat soort praktijken nou, als ja, oudrechter? Nee, maar in de wet staat natuurlijk gewoon een eis. Namelijk dat er een dubbel rapportage nodig is: hè. twee deskundigen. Dus Niet als dus... die weigert. Uh, die, die moeten die moet, uh, rapporteren. En een rechter moet niet zelf een psycholoog-psychiatertje gaan spelen. Ja. Dat wil niet zeggen dat het, dat het marchanderen of traineren... wellicht door niet mee te werken, moet lonen. Want dan kunnen we het middel-TBS wel, wel opdoeken. Maar is het zo... En het is nu juist ter beveiliging van de samenleving. als je samenleving. zegt, er moeten de twee deskundigen zijn. Zijn dat altijd mensen van het Pieter Baan Centrum? Of mag dat nee, ook hoor. zomaar een arts van tien jaar geleden zijn? Nou ja, of... maar ja die, die discussie is er nu. Het was, was altijd de eis dat dat vrij nieuwe rapporten moesten zijn. Uh, maar dat wordt natuurlijk bemoeilijkt als iemand niet meewerkt. Wat moet de psycholoog of ja. psychiater zeggen? Die kan wel weer iets aan de hand van gedrag, maar dat is allemaal... allemaal maar wat heeft voor het voor zin dunner? om iemand gedwongen in zo'n centrum te plaatsen? Hij werkt niet mee, dat is niet lastig, zegt Willem Anker. Al Dat lijkt me ook oh, zeven weken je kop houden. Ze gokken er ook een beetje op dat je na twee, drie weken breekt... Ja. en alsnog gaat medewerken. Ja. Het is natuurlijk te proberen als de zaak ja. heel ernstig is. De ontwikkeling die je nu ziet, niet alleen dat hof Arnhem... We hebben twee weken geleden gaat de rechtbank aan, die op heel dun materiaal, toch die TBS baseert, oude ja. rapporten en eigen waarneming. Dat is griezelig, want TBS duurt gemiddeld al tien jaar. Ja, recouer is dat. Uh... Wat vind uh, je daarvan? Nou ja, ik vind het in zoverre een logische reactie, omdat die rechters gedwongen zijn op dunne, dun reis te gaan lopen en het misschien wel de juiste uh, maatregel is. Alleen, ik zou zeggen, rechter, ga niet zelf te veel op je eigen waarneming af, maar vraag ja. een deskundige die waarneming te doen ben je al beter onderbouwd. Mm. Mm. Trouwens, die uh, vaccinelichtgooien... we weten allemaal waar we het over hebben... die krijgt mogelijk ook TBS. Dit is natuurlijk politiek gestuurd... omdat het om het Koninklijk Huis ging. Ja, dat, dat durf ik niet zo te zeggen. Nee, die man maar... zit bijna een jaar vast. Ja. Nou, voor het gooien van een je uh, zit je geen jaar. Zo simpel is dat. Ja. Um, dus er moet kennelijk een aanwijzing zijn... dat die man een groot gevaar vormt voor zichzelf... en waarschijnlijk voor het Koninklijk Huis iemand anders... Um, dan vind ik het op zichzelf ook bij een klein delict te Dat je zegt we gaan tbs onderzoeken. Maar wees daar duidelijk in. Laat dat zien. Want je houdt nu zo de schijn Maar dan moet er een voor. argument zijn. Bijvoorbeeld van de sterkte. Uh, ik heb wel een vaccinelichtje gegooid. Maar ik overwoog om die handgenaad te gooien die ik thuis heb. Of de, de volgende keer rijk heb, met een auto erop. Ja. Maar zou het dan niet aan de politiek zijn om veel scherper die grenzen en veel scherper die eisen te stellen? Over welke deskundigen erover moeten oordelen. dat er helderheid moet zijn. dat het niet zo wegloopt. zoals meneer Anker nu schetst. Maar voor het antwoord. gaan we eerst even luisteren. naar het laatste nieuws opzij. uit Libië. bij monden van Ewoud Dion. Ja, dankjewel. Egypte heeft nu ook de opstandelingen in Libië. erkend als wettelijk gezag. dat meldt de Egyptische staatstv. De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli. hebben gezegd dat ze de stad. morgen helemaal in handen willen hebben. Ze vinden nu nog in sommige wijken. tegenstand van het regeringsleger. De strijdleider vanochtend op. is na uren van kanten in de middag weer verhevigd. Het gebouw van de staatstelevisie zou door de rebellen zijn ingenomen. En CNN meldt daarover dat de rebellen een tv-presentatrice vasthouden die gisteren op de libische tv nog fanatiek haar steun betuigde aan kolonel Gaddafi. Misschien heb je het wel gezien. Ze zwaaide daarbij op televisie, zelfs met een pistool. Inderdaad. Goed, zometeen vanaf half vijf veel meer over Libië in het Radio 1 journaal. Terug naar de villa. Dankjewel Eva de Jong. Peter Plasman, we hadden het over uh, de, de forse straf voor iemand die een heeft gooit, en dan zegt Jeroen Riekoer dat kan wel, maar dan moet er een hele goede aanwijzing zijn dat die straf. Ja, even, even, even. die straf kan nooit zo lang zijn. Nee. TBS is een maatregel ter bescherming. Ja. Dus het moet wel heel duidelijk zijn dat die man een ja. levensgroot gevaar is. Dat ja. ik maar dat weten we niet. Nee, mm. 6 september is de inhoudelijke behandel. Ja, dat, dat wil ik zo graag ja. weten. En dat lees ik niet. Dus ja. ik vind dat men meer naar buiten moet komen in deze zaak. Want de kritiek die zwelt en zwelt aan. Omdat wij ook geen gegevens mm -hmm. hebben. Misschien Precies. is hij wel, ondanks dit niet al te ernstig gevaarlijk voor mm -hmm. Den. Wij weten het niet. Mogen we dat formeel Gaan vragen van zo'n rechter, Peter Plasman? Nou, ja, ik vind dat de rechter daar heel terughoudend in moet zijn. Want de rechter weet het waarschijnlijk ook niet. Daarom duurt het onderzoek zo lang. De rechter twijfelt. Ik ken de zaak verder ook niet precies inhoudelijk. Ik weet ook niet wat de overwegingen van de rechter zijn, maar om over een verdachte te, naar buiten te gaan brengen dat er mogelijk van alles aan de hand is als rechtbank. Ik vind het ook... Uh, de man heeft ook Turkse privacy, dus je moet... Maar je, ik vind wel dat er te veel onbegrip wordt gelaten... alsof het de man ja. zo lang gestraft wordt. Maar dat moet duidelijk zijn, ja. dat het geen straf is die, mm, die nu omgaat. Maar ondergaat. dat meegewogen wordt dat het hier om het Koninklijk Huis gaat... dat het nog niet zo waanzinnig wilde gokken van mij? Nou, dat, nee, dat, dat, dat durf ik helemaal niet te zeggen. Want we hebben gewoon in de wet staan dat je al in aanmerking komt... voor TBS met dwangverpleging als je het laat bij een bedreiging. Hoef je nog niet eens een data te verrichten. Dus dat gaat toch wel echt om uh, de persoonlijkheid van deze man. En ik denk dat de overweging... Dit zou niet gebeuren als het niet om het Koninklijk Huis zou gaan... dat dat toch een beetje speculatief is. Oké. Okay. Dan zullen we dat niet meer doen. Maar in 6 september... Dan, 6 september. dan is de inhoudelijke behandeling... dan moet er uitleg komen wat er aan de hand is. Okay. Ja. We gaan naar... Uh... Het, uh, de passage, dat is uh, dat enorme grote mega-liquidatieproces... wat maar uitdijdt en uitdijdt, waar volgens ons nooit meer een eind aan komt. Er komt alleen maar, komen alleen maar steeds meer zaken bij. Alles wordt er zo langzamerhand bij betrokken, Peter Plasman. Uh, een van jouw cliënten, Fred Ros, met name en toenaam bekend... uit allerlei artikelen in de pers, uh, die... Heeft sinds begin dit jaar de, de, de, de, de, de zaak. Hoe heet het? De passage begint weer over een paar weken. Begin dit jaar heeft hij gezegd. Ik, ik, wil, ik doe er niet meer aan mee. Ik kom niet meer voor de rechter, ik hou verder mijn mond. Hij zit al heel lang gevangen. Ja. Uh, in, voor arrest. Nou, hij, uh, uh, is toch wel een, een uh, overweging als we het over uh, onze rechtsstaat hebben. Deze man weet dat hij een uh, eerste beslissing van een rechter krijgt over het bewijs. Als hij zes jaar in voorlopige hechtenis zit. Dat wil zeggen dat hij, als je even dat doorrekent, een gevangenisstraf van negen jaar erop heeft zitten. Op het moment dat er een oordeel komt over. Het bewijs En dat oordeel moet dan komen van de rechter... die hem dus zo lang in voorlopige hechtenis houdt. En waarvan vervolgens wordt verwacht dat hij onbevangen... tegenover de beslissing staat die hij over Fred Ros moet nemen. En eh, ik vind dit in feite geen voorlopige hechtenis meer. Maar dit is gewoon executie van een later bij vonnis op te leggen gevangenisstraf. Het klinkt toch ook wel heel gek. Je een voorlopige hechtenis, zes jaar. Ja, nou dat is extreem lang. Dat kan niet anders zeggen. Maar laten we even het, op het, het de delict ingaan. Maar, nou, ja, maar, he? nou, maar eerst even het systeem. He? Ja. Het systeem mm -hmm. is wel: je, de je kan iemand vastnemen, op een gegeven moment moet de rechter toetsen, dan moet die behandeling beginnen. En die behandeling kan iedereen opgeschoven worden. Mijn ervaring in het algemeen is dat die behandeling vaak opgeschoven wordt. Niet alleen omdat de officier van justitie of de rechter nog wat wil, maar ook omdat de advocaten van alles en nog wat nog in die zaken willen. Dus, en de advocaat kan je toerekenen aan de verdachte zelf. Dus die vertraging komt vaak van veel partijen. Desalniettemin is zes jaar. Extreem lang. Ik neem aan, er is wat discussie in de juridische wereld, maar ik neem aan dat de toets van de rechter iedere keer weer, als die man op zitting moet komen, om te toetsen, moet het nog langer duren, wel steeds strenger wordt. De Ernstige bezwaren, die moeten, die moeten inderdaad wel bijna zoveel zijn als bewijs. Mm -hmm. En dan ben ik het in zoverre wel met meneer Plasman eens dat je zegt: Nou, die rechter die zit al heel dicht aan tegen een oordeel of hij schuldig of onschuldig is. Nu al. Dat, is, dat, is, dat is kritisch. Een heel groot probleem wat ik daarbij uh, heb, is dat wij in onze wet hebben voorzien dat je je ook kunt laten toetsen door een hogere rechter. Ik, nou, deze rechtbank doet het verkeerd in mijn ogen. Ik leg dat voor aan het gerechtshof. Maar er hoort een regeling bij die ervan uitgaat dat die vloopbegechtnis maar heel kort duurt. En dan kun je in die tijd kun je één keer naar het hof. Nou, dat heeft meneer Ros gedaan. Toen hij twee jaar vast zat, toen vond hij het al te gortig geworden, En daarna kan het niet meer. Ik heb het daarna nog een keer geprobeerd. Toen zei het Hof, ja, wij zien het probleem. Maar wij kunnen niet naar deze zaak kijken. Want u bent niet ontvankelijk. En in het arrest staat, dit is een kwestie van de wet. Dit moet de wetgever oplossen, dit probleem. Dus hij kan ook nooit meer naar een andere rechter. Zolang die onder de hoede van deze rechtbank zit. Dat schreeuwt om een wetswijziging. Ja. Want ja. men gaat ervan uit dat er voorlopige rechten is. Hè, maar dat is de ideale situatie. Drie maanden, nou is het een beetje tegen, zit zes. Ik denk dat je dit, ik ben dertig jaar advocaat, uniek kunt noemen. Ja, zo dus zes jaar voor. Term. Absoluut. Enig in zijn soort Absoluut. Zou kunnen. En dan denk ik ook dat je wetgeving moet hebben. Die inhoudt dat je dus dan om de noem maar wat, om de twee jaar, opnieuw de, die ja. gang naar zo'n hogere instantie kunt maken, ja. want anders ben je overgeleverd. Dan... Ja. Maar ja, kan het met de zwaarte van, het, van, van waar hij van verdacht wordt te maken hebben? Peter Plasma, vertel nog even waar precies nou, over gaat. De ongetwijfeld, hij wordt verdacht van uh, betrokkenheid bij de moord op Thomas van der Bijl. Dat is een van de moorden die in de liquidatiezaak behandeld, in het passageproces behandeld worden. Uh, daar zit hij voor in voorlopige hechtenis. Uiteindelijk is dat wel verdenking van een enkelvoudige moord. En hij wordt er ook maar... van verdacht dat hij makelaar is tussen huurmoordenaar en opdrachtgever. Uh, ja, dat zijn allemaal teksten eromheen. Maar juridisch gezien gaat het om medeplegen van. Uh, Alleen die een van van Waar die voor in verlopen hechtenis mm -hmm. zit. Maar ik vind dat je naar uh, een aantal jaren verloop hechtenis. niet meer kunt verwijzen naar de zwaarte van een delict. Ik vind dat het, het, het, het een veel groter probleem, vind ik. dat uh, als je iemand zo lang vasthoudt. dat je dan niet uh, na zes jaar kunt zeggen. Nou, we hebben het eigenlijk toch misschien ons vergist. en we spreken hem maar vrij. Dat, is een, dat kan wel, natuurlijk kan dat. Maar dat is niet meer een idee wat de verdachte heeft. Die kan niet anders denken dan als iemand mij zes jaar lang vast laat zitten. Mm -hmm. Dan staat daarmee de beslissing over, uh, over het eindvonden staat ook al vast. Ja. Ja, maar paratiet... dat is ook de reden dat, dat hij dus nu weigert ten eerste dat hij al zo lang vast zit. Maar ook dat de rechter die hem al die tijd zo lang vast heeft laten zitten ook zo meteen gewoon zijn zaak moet gaan doen. Nou de rechter die hem die de rechtbank voorzit die over zijn zaak moet oordelen heeft een, in een vonnis van medeverdachten. Wat hij eerder heeft gewezen. Heeft hij meneer Ross als de opdrachtgever van die medeverdachte verdachte aangewezen. Heeft gezegd dat meneer Ross een vuurwapen heeft geleverd. De beloning heeft uh, beloofd. En de, de hele rol van Ross is al door deze rechtbank, door deze voorzitter, in een andere samenstelling hmm. vastgelegd. Dus uh, daar, daarom heeft Ross er sowieso weinig vertrouwen in. Maar na, na vijf jaar, en dat hij hem is toegezegd, dat wordt zeker zes jaar voordat er een vonnis ja. komt. Zegt hij nou, dan geloof ik het hier wel. Maar dan uh, zes jaar, dat is de lengte. Maar dan is het ook nog zo dat hij niet zomaar in de gevangenis zit. Hij zit in een ultra zware, een LABG heet Hij dat? zit in een, uh, al 19 maanden in volkomen isolatie. Kijk, uh, ik kan denk ik het meest simpel zeggen... Door, door te stellen dat meneer Ros smeekt of hij alsjeblieft naar de EBI mag. En de EBI dat is, is extra toch beveiligd. Extra beveiligd. De inrichting, daar wil hij dolgraag naartoe om weg te komen waar hij nu zit... Wat want wat is, is daar nog strenger aan dan vergeleken bij Ebi? Nou, dit zit? is een soort bunker die staat op het uh, gevangenisterrein in Vught. is door de Duitsers gebouwd in het concentratiekamp. is een volkomen afgekeurd uh, gebouw. Dat erkent de Nederlandse staat ook. Uh, daar lopen beesten over de grond. Daar zitten, het uh, zit nauwelijks nou licht leren. in de cel. Dat is echt gewoon waar je, je eigenlijk niets bij kunt voorstellen. Dat is voor heel kort verblijf. Hoewel uh -huh. het op dit moment vier man zitten. Uh, daar zit hij 19 maanden omdat ze gewoon uh, om wat voor en ook zeggen, ja, we weten niet je waar doen we met hem, koer, hem naartoe ken, ken, je, ken je dit verhaal? Weet je van deze het nou. En als dit klopt, dan deugt het natuurlijk voor geen meter. Want wat je ook gedaan hebt, de overheid moet je gewoon ook je verdachten, fatsoenlijk behandelen. Ja, het kan allemaal Helemanker. nog veel erger worden, want de, voordat er een uitspraak is, zijn we heel veel verder, ja. Peter Plasman. Ja. Dan gaat een van de partijen in hoge beroep, In cassatie komt er vijf jaar bij, zit hij tien jaar in voorarrest. Ja. Maar is het niet nou, sowieso ik, ik, idioot ik, ik, dat er zo'n bunker bestaat waar mensen in zitten hier in dit land? Dat is toch zo. Ik het, het, is echt het is echt een vreselijk gebouw. En als je daarvoor staat, dan denk je dat ze hier mensen in kunnen zetten in... in, in is hij de enige? Nee, er zitten meer mensen, maar die zitten er allemaal heel kort. Ja, hij, ja, is okay. ja. hij is de enige. En hij kan niet naar de EBI, want dan wordt ze, ja, daar zitten medeverdachten ja. in jouw zaal. Ook als je er kort zit, dan moeten er geen ja. beesten lopen. Dus het is wel zaak uh, om um, hier dus aandacht voor te vragen. Ja. Maar nou is het ook zo dat je verhalen leest over hoe hij zich daar gedraagt. En ik weet niet of dat allemaal waar is, Peter Plasman. En Willem -Anker, ik weet niet wat je daarvan vindt. Maar hij schijnt uh, mensen te organiseren, en te manipuleren en op te zetten maar tegen daar wil ik wel dingenleiding. Echt, ja. En speelt dat mee nou, om hem ook zo daar zo lang te houden? Ik heb zwart op wit. Uh, dat had niet tot mij moeten komen, maar dat is wel tot mij gekomen. Dat is een schrijven van het Openbaar Ministerie. Ros zat in Alfa aan de Rijn. Daar zat hij prima, niks aan de hand. En toen kwamen er opeens geluiden... ja, hij organiseert hier poeltoernooien, hij koopt wat veel in de winkel. Uh, hij moet hier weg. En toen moest hij naar Zutphen. Uh, later bleek, in een schrijver van het Openbaar Ministerie... dat hij daar weg moest om opsporingstechnische redenen. Zijn bezoek moest namelijk afgeluisterd worden. En dat kon beter in Zutphen. Aha. En daar stond onder van het Openbaar Ministerie... als er naar de reden van overplaatsing wordt gevraagd... kunt u volstaan met het aangeven... en een verwijzing naar het organiseren van pooltoernooien. Ja. En daar is de cyclus begonnen. Uh, want Zutphen, daar moest je dan ook weer weg. En het zijn... Er worden de, de, de meest rare dingen over hem gezegd... maar feitelijk kan men het nergens onderbouwen. Hmm. Willem Anker, wat zou zo'n uh, bejegening nou genereren? Is dat het zwaarte van delict en uh, wat kan dat zijn eigenlijk? Ik begrijp dat ook niet zo goed. Ik weet wel wat het is. Wat Kijk, als je in de EPI zit, kom je er ook niet meer uit. Nee, nee, hè? Dus, ik, uh, uh, maar dus wat is het dan? dan? Dan zit je nou, toch ook geïsoleerd vrijwel. Gooi hem daarin. In elke strafzaak van deze omvang met zoveel verdachten... en zoveel ernstige beschuldigingen... zoekt het openbaar ministerie naar mensen die bereid zijn om te praten. En men heeft gedacht... Dat uh, uh, kijk, wie, nou, wie komen hier in aanmerking om verder hogerop te komen... en dan zijn er een paar figuren die daarvoor in aanmerking komen... in de visie van het Openbaar ja. Ministerie. En één daarvan is Fred Ros die, kan, uh, die zit in de ogen van het Openbaar Ministerie op een cruciale positie. En het zou heel prettig zijn als hij ja. gaat praten. Jeroen Rukkoer, uh, Kamerlid ook, PvdA. Ligt hier een schone taak voor een Kamerlid? Jazeker. In meerdere opzichten. Ik heb drie onderwerpen gehoord... waar ik denk, dat kan ik wat mee. De enorm, op. Het enorm lang voorarrest. Het, nou ja, het enorm ja, wettelijke lang, regelen. Lange lang, lang, lang voorarrest, gewoon de detentieomstandigheden. Uh, heel praktisch is het voorstel om de toets door het hof... Uh, gewoon iedere twee jaar bijvoorbeeld te laten uh, plaatsvinden. Dat is een heel zinvolle. En één wil ik nog wel inbrengen. Namelijk, als je vindt dat zo'n enorm lang voorarrest niet mogelijk is... mogelijk moet zijn, moet je dan ook niet vinden... dat de rechter meer mogelijkheden moet krijgen om het te verkorten. Want het duurt onder meer zo lang... omdat het ene onderzoek naar het andere eh, komt er weer. Het ene getuige naar de ander. Het is ook van advocaten een manier om de boel lekker lang te laten loven. Kan Peter Plasman met, iets met, de, met die papieren dat, die hij in zijn bezit heeft... die niet in zijn bezit te Nou, Ik zal er zorgen dat die er komen. Maar kijk, de, de, de, de, de oorzaak van alle ellende zit erin... dat wij een dergelijk proces nooit hadden moeten voeren. Daar zijn we helemaal niet op ingericht. Dit megaproces, dit bedoel, dit bedoel mega je? Dit Er met zoveel verdachten ja. met een kroongetuige... die in alle kanten wankelt. Er komt een nieuwe kroongetuige, is aangekondigd wanneer ja. uh, Dino S. wordt opeens na een paar jaar erin geparachuteerd dan dus dat, dat dijkt maar uit en dijkt maar uit. En dat is gewoon iets wat wij in ons systeem helemaal ja, niet kan, aan nee, kunnen. Nee, ja, maar, Je zegt dus eigenlijk dat Nederland zo'n proces niet aan Nee, nee. Nee, ik vind nou ja, dat je niet als je zo'n proces begint, dat als consequentie. Ja. Dat maar je... wat, vind, wat vind jij daarvan, dan, Willem Anker? Het proces is begonnen in 2009, begin 2009. Ze dachten, nou dat gaat lang duren. Eind 2009, december, moet toch wel eens een beetje het laatste pleint. Nee, Het is in 2006 begonnen, of 2006 al. Met zo. de eerste zittingen. In 2011, ja. en de zaak Holleder is er zo langzamerhand helemaal in verweven geraakt. Dat ik zeg, er kan geen crimineel opstaan of er kan niet een moord gepleegd zijn. Of het komt allemaal in deze ene grote zaak. Erbij. Maar als, als het Openbaar Ministerie niet hakt in de boom. Hè, dat, ik ben ook nog eens een jaartje officier van justitie geweest in mijn opleiding. Eerste les: hak, hak, hak. Krijg je zoveel informatie eh, beperk je tot de zaken is, die je kunt ja, bewijzen. Ja. Als het Openbaar Ministerie dat niet doet, moet je dan de rechter misschien niet de mogelijkheid geven ja. om, om zo'n proces overzicht te krijgen. Dat is een cruciale maken. opmerking. Geldt ook voor de zaak Robert M. Alles er maar bij willen halen. Internationale onderzoeken, terwijl je al zoveel hebt ja. in de beschenking. Zei het zich der Meister, Meister. Stoppen ja. en voor de rechter even, brengen. Want je hebt al genoeg. Ik ga jullie toch even onderbreken. Want ik wil van Jeroen Gekoeur toch nog even weten. Wat kun je gaan doen? Vragen stellen? Uh... Dat is altijd stap 1. Eh, minister, hoe zit dat? En als het, als het antwoord niet bevredigend is... dan heb je een aantal andere instrumenten. Waaronder zelf initiatieven uh, nemen. Mediaaandacht. Mm -hmm. uh, ja. jullie. En, ook voor. vragen naar aanleiding van, van waar we het over hadden. Die TBS. En dat daar toch nog wel enige rek zit in op grond waarvan... en hoe, hoe duidelijk er gerapporteerd wordt. Er zijn in het kader van de vaccinelichthouder, gooier, vragen gesteld door de mm. Kamer. Er is antwoord op gegeven. Maar je blijft natuurlijk altijd daar met het dilemma zitten dat die zaak onder de rechter is. Ja. Uh, en daar kan de minister gewoon niet zo heel veel op zeggen. Dus vandaar dat ik zeg, laten we, we eens kritisch naar die zitting gaan kijken. Uh, want het is aan de rechter om het uit te leggen. Tot 6 september wachten wat dat betreft. Goed. Wij gaan erop terugkomen. Zeker, Ger. Jeroen Bekoer, hartelijk bedankt. En Willem Anker en Peter Plasman. En heel graag tot de volgende keer. Dit was de villa voor vandaag. Morgen vanzelfsprekend zijn we er weer op deze zender vanaf half vier. En zo meteen na het journaal. Het Radio 1 Journaal met Tim Overliek. En een klein beetje weer en verkeer. Een heel klein beetje sport. Een beetje beurs. En een brief uit in Den Haag. Maar verder is het Tripoli wat de klok slaat de komende twee uur. De grote vraag. Waar is Moammar Gaddafi in het verlengde daarvan? Hoe gaat de Libische leider de laatste uren... wie weet de laatste dagen van zijn regime doorbrengen? Gaan we horen van onze verslaggevers in Tripoli. Onze deskundigen in de studio. En correspondenten met reacties uit de rest van de wereld. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ewout Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De opstandelingen in de Libische hoofdstad Tripoli... hopen dat de strijd morgen beslecht is. In de stad zijn de gevechten vandaag enkele keren opgelaaid. Vanochtend openen tanks van militairen... die trouwens aan, zijn aan kolonel Gaddafi... het vuur bij zijn hoofdkwartier en in de haven. De strijd luwde daarna, maar in de middag... werden toch weer hevige gevechten gemeld. De rebellen melden de verovering van het gebouw van de staatstelevisie. De zender is nu uit de lucht.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 Mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en zijn er veel bomen ontworteld. Volgens de regering zijn er nog geen doden gevallen. De orgaan gaat nu in de richting van de Dominicaanse Republiek en Haiti... waar nog zeker 600.000 mensen dakloos zijn... na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer file. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam... Twee files vallen op. Op de A9 Alkmaar richting Diemen... staat tussen Alsmeer en het holendrecht 4 kilometer. Er staat een auto stil. De rechter ook is dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam staat de bregseplein 3 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Iwe, leg jij onze luisteraartjes eens even uit... waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegraaide spaarsintjes kunnen... als ze het nodig hebben. Jord, je hebt helemaal gelijk.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 de economie van Duitsland bloeit als nooit tevoren. Goudzoekers gaat op zoek naar het geheim van onze oosterburen. Zijn de grote bedrijven of juist de kleinere familiebedrijven de motor van de Duitse welvaart? Of ligt het puur aan de Duitse mentaliteit? Vanavond in Goudzoekers, om 5 voor 9 bij de VPRO op Nederland 2. Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl Het NOS Radio 1 Journaal Met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. Goedemiddag. Ook de komende uren volgen wij de spannende gebeurtenissen in Tripoli op de voet. Onze verslaggevers volgen de strijd tegen Gaddafi en de strijd van Gaddafi, die nog niet heeft opgegeven. De auteur van het boek Gaddafi's Woestijn is te gast. We spreken met een ondernemer die al jarenlang handel drijft in Libië. En we zijn ook op bezoek bij een Libiër hier in Nederland die contact onderhoudt met zijn zus daar. Nog een klein beetje ander nieuws. De brief van het kabinet aan de Kamer over Finland en Griekenland. Het Radio 1 tot half zeven vanavond. Gaddafi heeft zich dus nog niet overgegeven. De hele dag zie je dat er opstandelingen Tripoli binnenstromen. Ze zijn in een feeststemming. Met geweren in de hand staan ze in de laadbakken van hun pick-up trucks. En volgens de opstandelingen hebben ze inmiddels zo'n 90% van de stad in handen. Volgens deze opstandeling is Gaddafi uitgespeeld. So Hij played zijn laatste kaart, als je het mag zeggen. Hij heeft zijn laatste have. En zijn his... Zelfs het grote leger van Gaddafi heeft op dit moment geen macht meer, zegt de rebel. Een andere opstandeling is nog positiever. Volgens hem is de strijd zo goed als voorbij en hebben ze de situatie onder controle. Er is nog wel verzet, maar dat mag geen naam hebben. We kunnen dit makkelijk aan. De woordvoerder van Gaddafi denkt hier duidelijk anders over. Geloof niet wat de politici en de media zeggen. Heb geduld, wij zijn aan het winnen, is zijn boodschap. Verschillende plekken in de stad zijn de hele dag schoten te horen. Het is niet altijd duidelijk of dat nou om vreugdevuur gaat of om echte beschietingen. Wat wel duidelijk is, is dat er nog hevig gevochten wordt bij het hoofdkwartier van Gaddafi. Niemand weet of Gaddafi nog in dat gebouw is. Het is daar op dit moment zo gevaarlijk dat journalisten niet in de buurt kunnen komen. Journalisten in de hoofdstad Tripoli, onder hen onze correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, hoe is precies de situatie waar jij nu bent? Nou, ik zit op dit moment in het hoofdkwartier van de rebellen in Tripoli, Nieuwe, nieuw ingericht. En terwijl we daar een interview deden met, uh, met de, de, een van de rebellenleiders um, um, um, buiten, uh, werd er opeens met zwaar machinegeweurgevuur op de poorten geschoten. Die knalden daardoor open. Uh, alle journalisten die zich hier verzameld hadden uh, schoten alle kanten op. Een auto uh, vloog in brand.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 Uh, aanhangers van Gaddafi op pad. Ik had ze nog niet gezien tot nu toe, maar nu weet ik zeker dat ze er zijn. En um, um, um, ja, het is al met al absoluut geen stabiele situatie. Gaat het daarbij naar nou jouw indruk om de laatste stuiptrekkingen van het regime, of is het heel duidelijk een gerichte aanval op de rebellen? Nou, uh, kijk, het is de rebellenleider. Dit is echt een laatste trekking. er zijn er groepen, dat heette de, de, de, de, de, de, de populaire comité, dit is een wanhoopsdaad. Uh, maar ja, uh, deze mensen uh, uh, vielen wel het hoofdkwartier van de rebellen aan, dus dat is bijna dan een, een zelfmoordactie, om het zo maar te zeggen. Dus dat, dat laat zien dat er, dat er blijkbaar mensen zo wanhopig zijn, dat ze toch een soort van willen maken. En ja, nogmaals, we weten niet precies hoeveel er zijn. Dus er kunnen nog meer van dit soort aanvallen volgen. Want hoeveel militairen zijn om het leven gekomen bij deze actie? Dus er zijn vier eh, rebellen om het leven gekomen bij deze aanval en twaalf aanhangers. En ik moet nog maar kijken of mijn auto nog is, want eh, die stond recht voor de deur geparkeerd. Je bent dus in het hoofdkwartier van de rebellen. Schets voor ons in beeld hoe dat eruit ziet. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? Nou, dit is een oude uh, opleidingscentrum voor revolutionaire vrouwen. Een, een groot uh, gebouw hier aan de zee. Die ligt, die ligt natuurlijk aan de uh, aan de uh, aan de Middellandse Zee. En het is omringd met hoge gebouwen en een park. Nou vanuit die hoge gebouwen werd dus op ons geschoten. En vanuit het park kwamen die pro gaddafi eh, in auto's aanzetten. Um, en ja, dat was natuurlijk vreselijk strik voor de rebellen. Iedereen rende terug, je zag de, de paniek in de ogen. De rust is nu al wat meer weergekeerd. Maar het was wel even heel erg eng, want als er meer Gaddafi-aanhangers waren geweest... Dan, ja, dan was absoluut iedereen de compact eh, omgebracht. Als je spreekt over paniek bij de rebellen in de gezichten zoals je die ziet... heb je dan de indruk dat ze misschien niet zo goed weten hoe ze zich moeten organiseren in een stad... waarvan niet helemaal duidelijk is waar dan nog die um, laatste troepen zich, uh, zich verweren tegen de opmars van de rebellen? Niet helemaal. Kijk, ze weten wel waar ze mee bezig zijn. Ja, uh, <lacht> Hoorde je dat, die ontploffing? Hallo? Een, een ontploffing was dat, uh, Thomas. Kun je beschrijven wat voor ontploffing ja. dat was ongeveer? Dit was een ontploffing, een vrij lichte ontploffing. Ik denk dat het een auto is die in brand staat die nu zo van zeggen ontploft. Uh, de rebellen gingen allemaal even door de knie. Een schrikreactie, ik ook. Uh, op dit moment vliegen er ook NAVA-vliegtuigen over. He. Die NAVA-vliegtuigen geven lucht aan de rebellen. En het kan zijn dat de rebellen uh, deden, hebben ingeroepen... om bijvoorbeeld nog Gaddafi-milities in de buurt uh, ja, te bombarderen. Dat is in de afgelopen dagen ook gebeurd in Zaren. Dat heb ik ook gezien. En dat is ook weer, uh, weer gevangen. Hoe ver zit jij van de plek waar Gaddafi zich mogelijk zal ophouden? Zijn compound waar hij naar verluidt? Uh... Zich zou bevinden? Dat nou, zit ik niet ver vandaan. Um, en wat, um, wat, wat de rebellen daar tegen mij is dat ze weten bijna zeker dat hij niet in de compound is. Hij zegt er zijn te weinig veiligheidsmensen daar om echt te verdedigen. Wij, uh, wij vallen die plek wel aan. Die plek wordt ook aangevallen op dit moment. Maar nogmaals, wij denken niet dat hij er zit. Hij zit dus op een soort heuvel hier in de stad. Uh, daar, zou die dan, daar zou ik dan zijn. Maar ja, de rebelleleider, oh, de leider van alle rebellen hier in de politie... die zei dat dat toch niet het geval was. Enige idee tot slot, Thomas, hoe zich dit de komende uur gaat ontwikkelen. Nou, ik, één ding is zeker. Het is hier nog niet veilig genoeg om, uh, om te overnachten. En ik denk dat dat, dat, dat ook voor heel veel mensen geldt... die de stad zijn ontvlucht en andere zaken. Er zijn gewoon nog veel vroge uh, mensen in, in de stad. Oké, okay. hey, ik, ik ga naar binnen. Thomas Edbrink, blijf veilig daar. En uh, ja. we spreken je later. Dankjewel. Ja, dank. Uh, hoi. Thomas Ertbrink dus, uit Tripoli. Journalist Gerbert van de Aanschrijver schrijver van het boek... ...Kaddafi's Woestijn, is hier te gast vanmiddag. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Thomas Ertbrink beschrijft hoe de opstandelingen... Eh, ...toch verrast werden door aanhangers van Kaddafi. Ze werden vanuit hoge gebouwen beschoten. Mensen kwamen uit een park aan. Kan je een beeld schetsen van de stad, van de straten van Tripoli... ...waar, waar de strijd zich nu afspeelt? Ja, nou, Tri Tripoli eh, ligt inderdaad aan zee, wat Thomas ook al zei. Dan heb je vanuit verschillende richtingen brede boulevards die richting, allemaal richting dat Groene Plein in het centrum uh, leiden... ...wat ook bijna aan zee ligt. En dan op ongeveer één kilometer vanaf dat Groene Plein... ...dan worden de straten smaller en dan begint het oude Italiaanse koloniale deel wat nog onder Mussolini is, uh, is gebouwd. Ja, en dan krijg je wel echt smalle steegjes en uh, kronkele, kronkelende straten. Dan heb je ook nog een oude Medina uit de Ot Ottomaanse tijd. Ja, en daar zijn de steegjes nog smaller en, en dat is echt een dolhof. Dus ja, dat zijn wel plekken waarin je je kunt voorstellen... dat een stadsgeril daar wel succesvol uh, kan zijn. En, ja, ik heb er ook wel uh, altijd rekening mee gehouden... dat op het moment dat, dat er een slag om Tripoli gaat plaatsvinden... dat uh, ja, de Gaddafi-troepen uh, ja, daar ook wel gebruik van kunnen gaan maken... door, door middel van een stadsguerilla-terreur te gaan zaaien. Want het is een stad die zich dus niet makkelijk laat innemen. Nou ja, je, je, je hebt wel een, een aantal brede, brede boulevards die, die wel ook weer naar dat centrum leiden, maar die lopen dan langs de kust. Dus inderdaad, als je die, als je die, die afsluit, dan blijft er niet zo heel veel over. Dus dat zijn twee, twee brede toegangswegen. Um, ja, nee, dus uh, je kunt je daar redelijk goed verschuilen. Ja. En Gaddafi geeft zich niet gewonnen. Dat was natuurlijk eigenlijk vanaf de eerste dag van de protesten in Libië... ook wel duidelijk dat hij zich niet snel gewonnen zou geven. Hoe hij zich nu gedraagt, terwijl bijna al zijn vertrouwelingen of zijn gearresteerd of ja. zijn overgelopen, past dat bij hem... dat hij nog steeds niet overgeeft... Ja, dat ja, denk ik wel. Hij, hij ziet zichzelf echt, echt als uh, iemand uh, die, die, Libië, die het beste voor heeft met Libië. En ik denk dat hij er ook echt in gelooft. Hij vergelijkt zichzelf ook met, met mensen als Mandela, met, met uh, Fidel Castro, met Che Guevara. Um, ik denk dat hij echt gelooft dat, dat zonder Gaddafi dat, dat Libië... Uh, ten ondergaat in, in chaos en in tribale twisten. En, en dat roept hij ook voortdurend. Maar ik, ik denk dat hij daar ook echt in gelooft. En omdat hij daar ook zo in gelooft... denk ik ook niet dat hij... Ja, dat hij aan zichzelf kan verkopen om nu met de staart tussen de benen... dan te vertrekken. Want dan, dan zou, zou hij daarmee laten zien dat alles wat hij de afgelopen maanden... jaren heeft geroepen, dat hij dat nu ineens niet meer belag, uh, belangrijk vindt... omdat hij zijn eigen leven bela belangrijk vindt. Ik denk dat hij echt bereid is en het gevoel heeft... dat hij zich op moet offeren voor de Libiërs En doen wat hij kan en tot het uiterste daarin moet gaan. En er zijn mensen die nu dus voor hem strijden op dit moment. Hè? Bij Thomas Erdbrink voor de deur, maar... Ook uh, komen er berichten over uh, gevechten bij de grens met Tunesië. Ja. Wat uh, zijn dat dan troepen die hij ook aanstuurt? Heb je daar zicht op wat daar dan gebeurt? Ja, precies, dat, dat, dat is dan weer inderdaad een, een heel eind van Tripoli vandaan. Hè. Dus uh, er wordt nu blijkbaar op meerdere fronten gevochten. En dat was op zich ook, ook al, al duidelijk. Bijvoorbeeld de stad Brega, de belangrijkste olieterminal van Gaddafi, die is de afgelopen maanden al zeker twintig keer uh, in de verschillende handen. De ene keer was het in Gaddafi's handen, de andere keer niet. Dus ja, de, uh, en die heeft hij een paar dagen geleden nog terugveroverd Dus daar zitten ook nog heel veel uh, uh, soldaten. Nou, als en je inderdaad... naar die opstandingen kijkt, heb je dan de indruk dat die nog wel een eenheid vormen? Als je kijkt naar de en in de ja, dus, verschillende steden. Ik heb, ik heb daar net wat uh, <kwijnt> mensen over... Uh, uh, contact mee gehad in, in Libië. Want ik had inderdaad ook een beetje het idee... omdat die, die rebellenraad, die komt uit het oosten... en uh, die zeiden wel dat ze heel veel contacten hadden... met opstandelingen in het westen. Maar, maar die opstandelingen in het westen durfden daar niet voor uit te komen... omdat ze bang waren dat dan hun familie... die nog woont in door Gaddafi gecontroleerd gebied... Uh, Wordt aangepakt op de een of andere manier. Dat was de manier waarop Gaddafi de oppositie mond dood en dood maakte. Door gewoon opa's en oma's. Uh... Uh, aan, in elkaar te laten slaan en in huizen te laten plat uh, buldozen. Maar wat ik dus begreep van die, uh, die, die, die bekende, is dat uh, die, die zeiden wel van dat was een berber uit die stad Zouara... van wie ik inderdaad ook een uur geleden doorkreeg... dat zijn geboorteplaats uh, onder hevig vuur lag van uh, Kadhafi. Ja, want dat is die, die, bij die Tunesische grens. Ja, die, die zei wel van... nee, in de, in de rebellenraad zitten wel een aantal belangrijke berberleiders. Dus ik heb wel vertrouwen in dat... Uh, die mensen uit het oosten uh, op een goede manier samenwerken met uh, de Berbers. Dus op dit moment li lijkt inderdaad die, die, die, die samenwerking er te zijn. Want wie is zeg maar echt de leider van het verzet? Ja, ja dat, dat is dus uh, Mustafa Abdul Jalil. Dat is de voormalige minister van Justitie onder uh, Gaddafi. Um, uh, ja, hij heeft zojuist een uh, persconferentie gegeven in uh, Benghazi. Uh, uh, geloof dat ik. is de man. Het gezicht van ja, wat dat, de overgangsraad ja, gaat hij is. Ja, hij, hij, hij is als een van de eerste ministers, is die opgestapt uh, nadat de opstand uh, tegen Gaddafi begon. En op deze dag, wat wil hij? Als Gaddafi zich, zich overgeeft, wat wil hij dan wat er, wat er met hem gebeurt? Ja, dat, dat is onduidelijk. Ik bedoel, het, het, het eerste wat zij hebben gepresenteerd... is, is een, een blauwdruk voor een nieuwe grondwet die er moet komen. En dan, ja, dan moeten er ook verkiezingen komen binnen niet al te lange termijn. En dan, ja, hij ziet zichzelf als een, een overgangspraak... Uh, Persoon, Maar ik neem, neem aan dat hij zich ook misschien wel verkiesbaar gaat stellen. Maar, maar wil hij eventuele... dat, stel dat er verkiezingen komen, maar wil hij dat Gaddafi in, in Libië wordt ja. berecht? Of gaat hij uiteindelijk naar Den Haag, mocht hij het er levend van afbrengen? Nee, wat, wat hij net zei tijdens die persconferentie, liet hij wel doorschemeren dat, dat hij het liefst ziet dat Gaddafi in Libië wordt berecht. En dat lijkt me ook lijkt wel logisch, ik bedoel... Uh... En je wil toch, ja, waarom zou je dat door buitenlanders laten opknappen? Nou, heeft Libië een goed geeft, rechtssysteem? Geeft. Ja, Abdul Jalil, dat is wel interessant. Die uh, heeft zelf een verleden als uh, Sharia-rechter. Die is opgeleid uh, islamitisch recht heeft hij uh, gestudeerd in de jaren zeventig al. Um, uh, dus ja, bij hem zelf is, uh, is in ieder geval de kennis van het islamitisch recht uh, is, is aanwezig. Maar um, ja, nee, nee Libië had natuurlijk nauwelijks een, een rechtssysteem. Dus dat uh, moet eigenlijk eerst worden opgebouwd ja, voordat ze Gaddafi kunnen berechten. Ja, ja nou ja, uh, dat wordt Dat's inderdaad een, een hele kluif. Ja. <laughs> nou, Wij spreken later deze uitzendingen verder over de situatie in Libië. Gerbert van der Aanhoorde... Straks gaan we Den Haag, want de Tweede Kamer buigt zich over de Finlandbrief van het kabinet. Bij de ANWB zit vanmiddag Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 50 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. De twee langste files staan op de A12 Den Haag richting Utrecht, voor Woerden 6 kilometer. En op de A28 Utrecht-Zolle staat voor Leusten 4 kilometer. Er is ook vertraging bij de spoorwegen. Tussen Almelo en Hengelo hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er geen treinen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Bedrijven die voorheen zaken deden met Libië... houden de situatie daar natuurlijk nauwlettend in de gaten. Dat doet ook Guus van Bilzer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben directeur van Libitco, het Nederlandse bedrijf... dat tot maart onderdelen aan, uh, en apparatuur aan oliemaatschappijen in Libië heeft geleverd. Nu dus niet meer. Hoe belangrijk is de situatie in Libië voor uw bedrijf? Ja, heel belangrijk. We zijn voor een groot deel afhankelijk van de afzet in, in Libië. En uh, ja, we zijn dus ook zeer geïnteresseerd dat uh, de situatie daar gaat stabiliseren. En hoe volgt u de ontwikkelingen daar? Ja, um, ook uiteraard tv en internet. Um, we spreken ook met um, ja, de mensen die we nog lokaal spreken via de telefoon. Die, dat contact is er wel. En wat zeggen ze? Um, eerlijk gezegd, mensen die we uh, lokaal in Libië spreken, die durven niet vrij uit te spreken. En vra die vragen stellen we ook niet eens. Het is wel interessant om te zien dat mensen die buiten Libië zijn... die bijvoorbeeld naar Tunesië gevlucht zijn of uh, in, in Turkije zitten... die zijn uh, unaniem allemaal, zeggen ze ineens van... nee, die Gaddafi die moet weg. Ja, de... De, afge de afgelopen week al. Maar de angst leeft nog steeds onder de mensen die u spreekt in Libië zelf? Ja, dat klopt. Dat verbaast uh, u niet? Nee, dat verbaast me niet. Het is altijd zo geweest dat men over de telefoon niet veel durfde te zeggen. De handel met Libië lag helemaal stil. Hoe snel zouden we de boel weer kunnen opstarten? Ja, van onze kant heel snel, maar het blijft gewoon helemaal afhankelijk van hoe snel uh, vooral voor ons dan de, de oliemaatschappijen weer uh, weer draaien en dan vooral organisatorisch. Uh, ja, en, en, en ook het banksysteem. De betalingen die komen hoofdzakelijk vanuit Libië zelf. En uh, op, ja, de afgelopen maanden lag dat eigenlijk helemaal plat. Als dat weer op gang komt, denkt u dat de situatie daar meteen stabiel genoeg is? Mocht Gaddafi vertrekken op een of andere manier? Ik denk dat het in eerste instantie uh, stabiel zal zijn. Tenminste, dat is mijn verwachting, maar dat is toch ook een beetje een, een, een glazen bol kijken. Uh, ik denk dat er uh, vrij snel in de huidige euforie uh, wel een overgangsregering uh, op poten gezet zal worden... en dat iedereen in het begin het met elkaar eens uh, zal zijn... Maar het, het meest interessant is natuurlijk om te kijken hoe het uh, in het komende, laten we zeggen dan uh, 2012 en, en verder. U kijkt al veel nou, uit. Nou, laat ik zo zeggen. Ik, ik, ook wat je in de naburige landen ziet is dus in het begin eens even iedereen het uh, helemaal met elkaar eens. Maar het wordt interessant om te zien of er echt een stevige overgangsregering uh, zal komen. En of er dan verkiezingen uitgeschreven worden. En het allerbelangrijkste is na verkiezingen of dan met men het nog steeds met elkaar eens is. Ja, wilt u er zelf zo snel mogelijk weer naartoe of is het echt even afwachten... totdat zo'n stabiele regering er is, ook al is het een overgangsregering? Nee, er hoeft voor mij geen stabiele regering uh, te zijn om terug te keren. Maar wel een bepaalde mate van veiligheid. Er zijn nu erg veel wapens uh, in omloop. Bij uh, mensen die niet behoren tot, laten we zeggen, gestructureerde, een gestructureerde, uh, hiërarchische politiemacht of een leger. Dus ja, eerst ook even peilen hoe veilig het zal zijn uh, binnen Libië. Maar u kunt zelf wel zaken doen zonder er te zijn? In eerste instantie wel, als je gewoon je contact hebt met de inkoopafdelingen en dergelijke. Maar uiteindelijk moet je er ook weer heen om uh, ja, presentaties te houden. De... Ja, vooral technische gesprekken te voeren en dergelijke, dan, uh, dan moet je echt uh, toch zelf zijn. Voorlopig nog even niet. Dank u wel, eigenlijk. Guus van Pilsen, directeur van Libitco. Graag gedaan. Dan zit hier Willemijn Hoeberg. Goedemiddag Willemijn. Goedemiddag. Hier in het midden van het land uh, vrijwel de hele dag zonnig, natuurlijk wel af en toe een wolk. Um, hoe, hoe is het in de rest van het land? Nou, eigenlijk geldt die zon vooral voor het midden en noorden van het land. Want in het zuiden is het toch behoorlijk bewolkt. En uh, daar werd uh, vandaag toch ook wel wat lichte regen of motregen gemeld. En, maar het is op zich wel warm. Het is 18 tot 23 graden op dit moment. Het is nog iets warmer geweest vanmiddag. En die bewolking in, in het zuiden en, en die motregen trekt die verder het land in. <laughs> ja, dat klopt. Daar krijgen we dan vanavond en vannacht mee te maken. Breidt de wolking zich over het hele land uit. Krijgen ook te maken met een aantal regen- of onweersbuien. Heel soms wat onweer. Maar ook vannacht koelt het niet heel erg vooraf. Want het blijft nog steeds zo'n 15 graden. Dus ja, kom het komt het later in de week? Nou, morgen ook overdag nog bewolking. En eigenlijk voert zich boven West-Europa een soort strijd uit tussen warme, vochtige lucht van het vasteland en wat koele lucht boven de oceaan. Dus het is redelijk wisselvallig tot en met vrijdag. Elke dag hebben we op wat buien. En in het weekend wordt het geleidelijk aan wat droger, maar ook ietsjes koeler dan. Willemijn, dank je. Dan gaan we naar Den Haag. Er is geen echte afspraak tussen Finland en Griekenland... zonder goedkeuring van de andere Eurolanden. Het kabinet benadrukt dat keer op keer... ook in een brief die vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De vraag is of de Tweede Kamer genoegen neemt met die uitleg... na alle ophef die vorige week ontstond. Toen duidelijk werd dat Finland en Griekenland afspraken aan het maken waren. Politiek redacteur Hans Anderinga heeft de brief gelezen van het kabinet. Hans, vorige week dus veel onrust toen uh, Finland duidelijk maakte... een Honderpand te krijgen voor de lening aan Griekenland. Cash geld op een rekening gestort. Den Haag was te klein. Zorg deze brief nu voor rust. Nou, nog niet helemaal, maar je merkt toch wel dat uh, de meeste kou... toch wel uit uh, de lucht is uh, door deze brief. Uh, de reacties uit de partijen zijn een beetje verdeeld en kritisch... maar je merkt toch niet meer uh, de, de enorme ophef die er vorige week was. Uh, zorgelijke geluiden, die zijn er wel. Uh, bijvoorbeeld uh, de grootste oppositiepartij, Partij van de Arbeid... erg belangrijk voor de steun aan het kabinet. Ronald Plasterk uh, had de brief gelezen, maar was nog niet helemaal gerust.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 Nou, de Socialistische Partij die zit eigenlijk het meest op de lijn van uh, de Partij van de Arbeid. Uh, maar ze zijn dan nog wel veel negatiever over wat er de laatste weken en laatste dagen allemaal is gebeurd. Ze hebben helemaal geen vertrouwen in dat minister De Jager en premier Rutte de Nederlandse belangen allemaal goed uh, behartigen daar. Uh, ze vinden de brief ook uh, onvoldoende. En tot dusver is uh, de Socialistische Partij de enige die dan ook een uh, debat wil. Uh, de andere partijen die ik vanmiddag heb gesproken, die zijn toch wel uh, een stuk genuanceerder. Bijvoorbeeld uh, Ineke van Gent van GroenLinks. Ze ziet natuurlijk ook wel de positie waarin die Finse regering zit. Met de ware Finnen die op de oppositiebankjes of die in ieder geval in het parlement zitten en die zeggen van die steun uh, die mag het liefst niet doorgaan. Maar dat moet je toch ook zien als een beetje uh, politiek spel dat in Finland gespeeld moet worden.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 dat kan wellicht ook een beetje de druk van de ketel herhalen, maar uiteindelijk uh, zie ik het niet uh, gebeuren dat er dat soort individuele afspraken worden gemaakt, omdat dan ook Nederland zegt en andere landen dan willen wij dat ook. Nou, de meeste partijen die hoeven dus niet echt een uh, debat. Uh, de partij van de Arbeid die twijfelt daar nog over, maar waarschijnlijk ook, uh, ook niet. Ja, en dan is natuurlijk de vraag wat dan wel als er geen debat komt. Nou, tot dusver vinden veel partijen toch we wachten maar eens af waar Brussel, waar Europa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 daar, uh, over, kunnen, over kunnen debatteren. Uh, en ik hoop dat er zo snel mogelijk ook helderheid is voor Griekenland. Dat we dus de onrust op de financiële markten achter ons kunnen laten. Nou, dat laatste is wel heel erg belangrijk. Die onrust die moet in elk geval weg. willen we die euro überhaupt nog overeind houden? En Koolmees wil dus snel dat totaalpakket. Zegt het kabinet nog of het kabinet ook gaat inzetten op een onderpand voor Nederland in dat totaalpakket. Want dat was vorige week de teneur. als de Vinnen iets krijgen, dan wij ook. Ja, dat is toch al een dubbelhartige boodschap die het kabinet daarmee geeft. Want ze zeggen, dat is een hele slechte deal die die Finnen hebben gesloten... want daarmee haal je een belangrijke pijler onder dat hele hulppakket uit. Maar als de Finnen dat dan krijgen, dan willen wij het ook. Met andere woorden, Nederland haalt nog eens een keer een pijler onder dat hulppakket uit. Dat kan eigenlijk niet, want dan ben je ja, heel erg tegenstrijdig met je eigen uitspraken. Premier Rutte die zei dat afgelopen vrijdag, dan willen wij het ook. En dat vergroot natuurlijk ook wel de kans dat de, de dodelijke omarming... waarbij dan alle partijen elkaar houden... dat dat maar tot één uitkomst kan leiden... Finland, het is mooi bedacht, maar helaas kan het niet doorgaan. En dan gaat het er natuurlijk om hoe gaat dit Nederland-probleem dan alsnog opgelost worden. En die vraag die ligt voorlopig in Brussel. Hans-Handeringa hoor u vanuit Den Haag. Met het weinige niet-Libische nieuws in de uitzending. Want we gaan na vijf uur vanzelfsprekend verder met de laatste ontwikkelingen in Tripoli. Met name berichten van persbureaus dat ook een andere zoon van Gaddafi is uh, gevangen genomen door rebellen. Ik verwijs graag naar die laatste ontwikkelingen op ons web op de site nws.nl. Hier ook de Twitter-adressen van de verslaggevers... die in Libië voor de NWS aanwezig zijn. Onder wie Hans-Jaap Melissen, met wie we al eh, contact proberen te leggen. De verbindingen worden slechter naarmate de eh, ontwikkelingen toenemen. Nog steeds de grote vraag, waar is Gaddafi? Waar houdt hij zich op en wat er gaat er gebeuren? Wellicht het komend uur, anderhalf uur of anders vanavond. Tot na vijf uur. Vanavond, BNN Today. Een festival associeer je met plezier, associeer je met dronken en verliefd worden en niet met sterven in de modder. Jonge, talentvolle PVV'ers zijn die er? Talentvolle PVV's die worden direct in het diepe gegooid. Vanavond om half negen op Radio 1. Wat voor auto rijden jullie in? Meester Rijk in, in een hele nette Volvo. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ja, dat is nou maar jammer. Nou, ja. leuk voor je. Radio 1, het nieuws van alle kanten.